2 uur. Christian Bonebakker met het nos Journaal. Het leegstaande pand in Amsterdam-Oost, waar afgelopen zondag een opstootje was van krakers en de politie, is de afgelopen avond alsnog gekraakt. Er zouden 100 krakers in het pand zitten. De politie was niet aanwezig. Afgelopen zondag greep de politie wel in toen krakers het pand wilden binnengaan. Daarbij gebruikten de agenten geweld. Op de videobeelden is te zien dat een van de agenten met zijn wapenstok rakenklappen uitdeelt. Bijna 40 krakers werden toen opgepakt. Burgemeester Van der Laan zegt nu dat hij niet gelukkig is met de gang van zaken. Er is vorige week volgens hem iets misgegaan. Dit vindt men niet normaal bij de politie, zei hij. Maandag zei de politie nog dat het geweld proportioneel was. Partijvoorzitter Helene Wening van GroenLinks zegt dat er op geen enkele manier druk is uitgeoefend op Tovik Dibi. Bij Knevel en Van der Brink zei ze dat de procedure rond het lijsttrekkerschap goed en zorgvuldig is verlopen... De kandidatuur van Tovik Dibi heeft binnen GroenLinks voor veel onrust gezorgd. De kandidatencommissie vindt hem niet geschikt als lijsttrekker en droeg daarom alleen Jolande Sap voor. Maar het bestuur besloot de afgelopen avond dat er toch een referendum moet komen, waarbij de leden kunnen kiezen tussen Sap en Dibi. Volgens Wening heeft de sterke roep om democratie binnen GroenLinks de doorslag gegeven. Ze gaat er wel vanuit dat de leden bij de stemming het advies van de kandidatencommissie meenemen. Het Olympisch vuur is aangekomen op Brits grondgebied. Een lantaarn met daarin het vuur is de afgelopen dag van Athene overgevlogen naar een militaire basis in Cornwall. Aan boord waren onder andere de Britse prinses Anne en voetballer David Beckham. De komende dag wordt het vuur naar Lens End overgevlogen in het uiterste zuidwesten van Groot-Brittannië. Van daaruit dragen estafettelopers de fakkel door het hele land. Op 27 juli wordt de vlam het Olympisch stadion van Londen binnengebracht voor de openingsceremonie van de Spelen. Het weer, vannacht droog, minimaal ongeveer 10 graden. Overdag zonnige periode, maar in de middag kans op een bui. Het wordt dan 16 tot 22 graden. Zondag half tot zwaar bewolkt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen. Fijn dat u luistert naar het eerste uur van nachtvluchten van zaterdag 19 mei 2012 hier op Radio 1. Welkom aan boord. We hebben een paar mooie uren voor de boeg op deze 140ste dag van het jaar 2012. Wat vanaf vandaag nog 226 dagen duurt. Wat gaan we doen? Tussen zes en zeven praat ik met Bronia Davidson. Zij is psycholoog en psycho psychotherapeut en auteur van Vlucht naar het Oosten. Het aangrijpende verhaal van een Pools-Joodse familie op de vlucht voor de nazi's. Bronia was amper twintig maanden oud toen de Duitsers Polen bezetten. Via allerlei omzwervingen kwam ze uiteindelijk in Nederland terecht. Over hoe het haar en haar familie verging en over het vak van psychotherapeut... daarover gaat het straks in het laatste uur van Nachtvluchten... Daaraan voorafgaand zijn we langs geweest bij de journalist Gerard van Westerlo. Bij de priester, dichter en oud-politicus Herman Verbeek. En bij Ron Brandsteder. En in dit laatste, in dit eerste uur bedoel ik natuurlijk. nemen we een duik in het amusementsverleden. met een aflevering van Plein 8 uur 13. Een programma van de Vara uit de jaren 50. Maar eerst 19 mei. Wat gebeurde er zowel door de eeuwen heen op 19 mei? Op 19 mei 363 werd de stad Petra getroffen door een hevige aardbeving. De stad lag in het huidige Jordanië. Op 19 mei 1051 trouwde Hendrik I van Frankrijk met prinses Anna van Kiev. En op 19 mei 1536 werd Anna Bolijn, de tweede vrouw van Hendrik VIII van Engeland, onthoofd. Op 19 mei 1897 werd Oscar Wilde vrijgelaten uit de gevangenis. En op 19 mei 1906 werd de bijna 20 kilometer lange Simplon-tunnel... tussen Zwitserland en Italië geopend. Op 19 mei 1935 opende Hitler het eerste stukje autobaan. En op 19 mei 1974 won Valérie Giscard d'Estaing... de Franse presidentsverkiezingen van François Mitterrand... met een nipte zegen. En op 19 mei 1998 werd Jan-Peter Balkenende lid van de Tweede Kamer. Als u dat allemaal hebt, ga ik verder met de jarigen van 19 mei. De schrijver W.H. van Eemland was van, 19, van 1888. Hij was de vader van Helle Haase en overleed in 1955. Ho Chi Minh, de Vietnamese leider, werd geboren in 1890 en stierf in 1969... De wetenschapper Max de Winter werd geboren in 1920. Hij overleed eerder dit jaar. Karel van het Reven, 1921-1999. Egon Krens, die vlak voor de val van de muur... zich even de leider van de DDR mocht noemen, werd geboren in 1937. Wielrenner Jan Jansen werd geboren op 19 mei 1940. Pete Townsend, de gitarist van The Who... viert vandaag zijn, van zijn 67ste verjaardag, want hij is van 1945... Voetbaltrainer Bert van Marwijk, op wie deze zomer ons allerhoop is gevestigd, wordt vandaag 60. En zo zijn er vandaag natuurlijk nog veel meerjarigen. Lees maar na op Wikipedia, want daaraan heb ik deze kennis ook allemaal ontleend. Goed, nachtvluchten dus. Plein 8 uur 13 was in de jaren 50 een wekelijks amusementsprogramma van de Vara... vol met sketches, conferences en muziek opgenomen in een zaal met publiek. De muzikale begeleiding werd verzorgd door het Metropoolorkest... en veel eh, toen tot de verbeelding sprekende artiesten maakten hun opwachting. We hebben een uitzending van 53 jaar oud voor u opgediept... dus het zal u niet verbazen dat het grootste deel van de cast... van destijds niet meer onder ons is. Maar er zijn nog wel een paar krasse knarren die moedig voorwaarts gaan... zoals Koen Serré... Die is uh, 89 jaar geworden afgelopen februari. U hoort zijn zoon de nieuwslezer Raymond Serré, natuurlijk vaak langskomen. Het die blok gaat zelfs nog langer mee. Ze werd begin dit jaar 92. We reizen snel af naar het moment dat het allemaal nog jonge lui waren. Het is mei 1959. Luistert u naar plein 8 uur 13. Ja. Thank you. mm Is toch soms wel wonderlijke dingen, die ik dan zaterdags op het plein weer moet bezingen. Ik kende Panama alleen van het kanaal, maar ik vergiste mij daarin al menig keer, want wat er alles omgaat in zo'n landje, dat lees je dikwijls met verbazing in je krantje. En een invasie toon maar 86 man. Je zou zo zeggen dat iets dergelijks niet kon en hoe je het past of meet of lijmt, het is ongerijmd, ongerijmd. In Duitsland wekte onlangs de verschijning van een bijzondere grammofoonplaat een nogal deining. Het was een nazi met hakenkruismuziek. Met Hitler, Gabels, Hess en met de hele kl klam Gelukkig werd die plaat al gauw verboden Want het zijn gedachten aan een kwaaie episode En wie zijn geld verdienen wil met deze plaat Kan het verschil niet voelen tussen goed en slecht Want hoe je het past of meet of lijnt Het is ongerijmd, ongerijmd Wat moest ik nou van Elsie Maxwell lezen? De vrouw die duizenden doet sidderen en vrezen. Ze werd voordat ze in het vliegtuig was gestapt. Door de douane in Parijs nog net berist. Ze viel haast van haar voetstuk ofwel sokkel. Toen men haar minzaam wees op haar de vieze smokkel. Zo kwam de vrouw die altijd schrijft in Roddeltrand. Nu ook jezelf zelf met een schandaaltje in de... Pers, want hoe je het past, of meet, of lijmt. Het is ongerijmd, ongerijmd. De jongerengroep Ruimte blaast nieuw leven. In het dorp Terhorne, dat een dode is opgeschreven. Het aantal inwoners is steeds teruggegaan zodat men van elkanders armoe moet staan. Nu willen deze jongelui proberen Om daar een centrum van ontspanning te creëren Men legt een haven en kampeert terreinen aan Dankzij die ruimtevaarders blijft de dorpen Staan en hoe je het past of meet of lijmt Dit is gerijmd, echt gerijmd Ons neefje Piet moet examen doen. Waarvoor? Wat doet dat er nou toe? Een examen is een examen. En waarvoor het ook is... je moet er een enorme hoeveelheid feiten voor in je hoofd stampen... die je na het examen terstond mag vergeten. In elk geval kwam de pa van Piet... s'avonds om half elf aan de deur. Wat is er? riep ik uit het raam van een hoog naar beneden... De pa van Piet stond schimmig in het gele licht van een straatlantaarn en keek angstig omhoog. Heb je slaaptabletten in huis, riep hij. Nu gebruiken we die niet, maar we hebben ze wel altijd in huis... voor als Khrushchev weer eens eng doet op de voorpagina. Ja, riep ik. Heb je er dan twee voor ons, riep hij. "Schreeuw niet zo, siste ik naar beneden want ik heb niet genoeg slaaptabletten voor de hele buurt... en Piet mag er geen twee, Waarop de pa van Piet. Ze zijn niet voor Piet, maar voor Marie en mij. Waarom vroeg ik, jullie hoeven toch geen examen te doen? Nee, hij niet, maar wij worden compleet mischogen van het examen van Piet. Vanavond nog hebben we alle generaals in de Zuid-Amerikaanse revoluties... in de 19e eeuw met hem doorgenomen. Die moet hij morgen achter en door elkaar en achterstevoren kunnen opdreunen. Ik zei, ik weet er maar één, en dat is Simon Bolivar. Alle mensen, riep de pa van Piet, en die is er nog niet eens bij. Het zijn er overigens 23. En verder hebben we vanavond alle componisten van 14e-eeuwse madrigalen in Spanje, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk gerepeteerd. Toen maar, zei ik. Sst, riep hij. En daarna alle formules van eiwitverbindingen in ongeleden zoetwaterdieren... Er zijn erbij van 43 letters en cijfers. Piet moet ze morgen allemaal kennen. En noem jij eens drie bloemen met zeven meeldraden die boven de Poolcirkel bloeien in juli? <lacht> ik weet er niet één, riep ik, maar ik ben ook maar journalist. Dan hoef je niets te weten, je hoeft dan alleen maar te voelen. Ja, maar Piet niet, zei ze pa. Heb je wel eens gehoord van de Catalonische velden? Nee, nog nooit. Dat zijn de Campi Catalonici of Campus Moriacus, riep de paal van Piet. Dat is een vlakte bij Troyes in Frankrijk aan de Marne. En in 451 na Christus versloeg de Romeinse veldheer Aetius daar de hune onder Attila. Dat heb ik nooit geweten, bekende ik. Het is onbegrijpelijk, maar ik heb tot op heden toe kans gezien... mijn brood te verdienen in zalige onwetendheid omtrent de Catalonische velden. Ik ook, zei Piet's vader ernstig. Maar nu achteraf begrijp ik echt niet hoe. Nou ja, je weet natuurlijk hoe het draaid diep loopt. Nee, kreet ik, mij schamend over mijn onwetendheid. Verdraaid als het niet waar is. Maar ik heb mezelf altijd beschouwd als iemand met een aardige algemene ontwikkeling. Maar nu kreeg ik dan toch één hoog uit het raam hangend en starend naar de donkere Amsterdamse weespasei en de paar van Piet. Het gevoel dat ik zelfs nog niet eens hersens genoeg heb om krijgsman te kunnen worden. Van Groningen naar Zoutkamp aan de Lauwerszee. Vroeger de benedenloop van de Hunsen in Drenthe, riep hij. Oh ja, zei ik, vandaar de Hunsenstraat hier in Amsterdam. GELACH. Precies, zei de pa van Piet. En dan kun je mij natuurlijk ook wel vertellen wie gezegd heeft... te weten dat we weten wat we weten en dat we niet weten wat we niet weten... dat is de ware wetenschap. Nee, huilde ik, want ik wou naar mijn bed weer. Confucius, riep de pa van Piet, en jij bent gezakt als een baksteen. Maar waarvoor moet Piet dat allemaal weten, gilde ik... Piet, riep zijn pa, Piet moet morgen middenstandsexamen doen... want hij wil een fietsenstalling overnemen. <lacht> Ik heb het hele buisje slaaptabletten naar beneden gegooid. S'avonds belde de pa van Piet mee op. Ik riep, is Piet geslaagd? Piet antwoordde zijn pa, heeft vijf tabletten ingenomen... en toen heeft hij zich verslapen. Nou, dan moeten de mensen hun fietsen maar tegen een boom zetten. Wij laten u nu kennis maken met onze gast van vanavond, de Franse zanger Jean-Philippe. Copain de jeunesse, les années ont tracé ton chemin, si parfois le bonheur te délaisse, n'oublie pas ton ami, ton copain, n'oublie pas que dans un coin de fréquence, Une main est vers ta main Souviens-toi Des joies de notre enfance Si ton ciel Est moins bleu que le mien Dis mon vieux As-tu rejoint tes rêves L'idéal dont tu parlais si bien. Les idées, tu sais, bien souvent on en crève. Garde-toi, mon ami, mon copain. Si un jour ta vie semble déserte, n'oublie pas. Dans la porte est ouverte où t'attends ton ami mon Zo begon Jean-Philippe zijn optreden met het liedje... Mijn jeugdvriend, mon copain de jeunesse. De 29-jarige zanger Jean-Philippe kennen wij hier in Nederland... voornamelijk door zijn optreden bij het Eurovisie Songfestival 1959... te Cannes, waar hij de derde prijs veroverde. En vanavond horen we Jean-Philippe dan op het plein. Onder andere in het nu volgende liedje dat vertelt... van een jongen die smorgens wakker wordt in het hartje van Parijs. Straatrumoer, geur van bloemenstalletjes, lieve meisjes... Bouriard in Paris. Tiens Tiens, une petite fleur qui montre son nez, disait le facteur dans sa tournée. Tiens, dans le square d'Anvers, ce matin de mai, des volets ouverts, des refrains par terre. Ah, comme l'air est doux Tintrotin, allant travailler. Ah, je donnerai tout pour un petit coin bien ensoleillé. Tiens, tiens, disait l'apprenti, comme la laitière me semble jolie dans son magasin. Tiens, disait le livreur, je trouve léger mon vieux triporteur. Qu'y a-t-il de changé? Et, Dans le grand Paris, un léger frisson faisait tout frémir. Viens, yeah, tout son beau képi, la jambe de faction dans ses sous mmh. Tiens. Que se passait-il Il y avait de la joie dans tous les yeux Et le mois d'avril faisait place à des jours tout bleus C'était la saison des robes légères Et les cœurs gourmands Tout changeait d'horizon Et le ciel plus clair Chassait les tourments C'était le printemps de Paris Theo Eertmans presenteert een team met een griffel. Dames en heren, wat klagen wij toch veel over onze jeugd van tegenwoordig. Maar moeten we ons langzamerhand niet eens gaan afvragen of dat nou altijd wel terecht is. Want hoe dikwijls hebben we nou onze prijs van het kleine team met een griffel dit seizoen niet uitgereikt aan jonge mensen en dikwijls aan kinderen. En ik heb ze echt niet expres uitgezocht, want u was het, de luisteraar, die ons elke week de kandidaat opgaf. Neem nou eens deze week. Het is weer een jongere, bijna nog een kind in leeftijd. Hij is 15 jaar. Hij woont in Breda. Hij lag rustig te slapen toen iets hem wekte. Hij heet Piet Kolen. Piet, kom eens even hier. Piet, ik ben al zover. Je lag lekker te slapen toen ja? iets jou wekte. En wat was er nou? Nou, Ik hoorde gillen buiten en mijn moeder ging kijken wat er aan de hand was en zei, Pieter, er zit een vrouw bij ons op dak. Ik sprong natuurlijk direct mijn bed uit en ging kijken. Hoe laat was het, Piet? Half of drie, meneer. Snachts? Ja. ja, meneer. Ja. Ik ging direct kijken natuurlijk en de rook kwam al uit de, van boven uit het dak. Ik zei, er is brand en wij eruit. Ik heb mijn vlug aangekleed en <lacht> naar beneden gegaan, naar buiten en tegen de eerste beste agent gezegd, er zit iemand bij ons op dak. Uh, maar jullie en... huis stond niet in brand, het nee. was een eentje verderop. Eentje verderop, maar er zat bij ons één dak. Ja. Aan. En toen zei ik, kunnen we erbij komen? Ik zei, ja, kom hier maar mij naar boven toe en wij naar boven. En ik dakram uit en door een goot, en weer door een andere goot, die 1,50 meter hoger lag. Hoe moest je daar dan op komen? Heb ik me eigenlijk langs de zijkant opgetrokken. En weer verder, weer een goot die een meter hoger lag. En toen die vrouw die stond er boven op het dak, ik zei, ik ga hier maar aan de goot hangen, dan zal ik je aanpakken. Ja, maar en wacht zei, even, hoe ver was onze boven? Die, die, die, die dame daar boven op het dak, hoe ver stond die boven jou toen? Nou, die, die laatste goot waar ik kon stond, die was drie meter hoger dan waar zij stond. jij stond? Ja. En waar stond jij nou in? In, in een goot. Was dat een, een, een breed stuk? Nou, die was zo'n drie decimeter breed, denk ik. 30 centimeter breed. 30 centimeter. Die kon je dus net zelf overeind houden. Ja. En jij zei dus: kom maar naar omlaag en dan zal ik je opvangen? Dan zal ik je opvangen, hebben gezegd, ja. En? en toen is ze mij naar beneden toegekomen. En heb ik ze weer mee teruggebracht. En langs een dakraam hebben die agenten er aangepakt en zijn ze mee naar beneden toegegaan. Nou, dat vertel je dan nou allemaal even rustig. Je bent dus tweemaal, eenmaal anderhalve meter, jezelf omhoog getrokken tegen langs een dakgootje. Ja. Toen een lente in die dakgoot getippeld. En toen die dame opgevangen, staande in dat 30 centimeter brede gootje. Ja. Heb jij een, helemaal geen last van hoogtevrees? Ja, nou. Ja? <lacht> maar toen niet? Nee, toen niet. Het was donker en toen zag je niks, hè. Oh. Toen dat dat zag, de... je je <lacht> zag je helemaal niks. Nee. Maar je zag gelukkig wel die dame staan. Ja, die wel. Moet je horen, er is een, ook een vreselijk ongeluk gebeurd toen ja, bij die brand. Dan, die man is omgekomen, ja. Haar man is toen omgekomen ja, bij die brand. Ja. En zij heeft zich dus van drie meter hoger omlaag laten vallen. En ja. jij hebt haar dus staande in dat smalle gootje opgevangen. Ja. Je weet dus dat er gevaar was dat jullie allebei naar beneden waren gekukeld. Ja, natuurlijk. Maar ja, je weet niet wat je doet, hè? Je weet niet wat je doet, nee. <lacht> nee, Piet, nou, Piet, dat is een, een, naar mijn mening een verschrikkelijke moedige daad. Hoe ben je zelf, hoe hebben die vrouwen afgegeven? Nou, langs een ander dakran waarna ik naar bovenop het dak was gekomen. We hebben een ruit geslaan en dat dakram omhoog gedaan. En daar heb ik die vrouw langs naar beneden laten zakken. We hebben twee agenten er aangepakt. En jij? Ik heb het dakram gewoon weer dicht gedaan, buitenlangs. En ben weer die 1,50 meter omlaag gegaan. En weer langs een ander dakram naar binnen toe. Dus jij was het laatste die nog van het dak af kwam ook? Ja, en er He? stond niemand meer op zolder. Ze zo zo wou jou me... vergeten, zo vergeten zo helemaal. Ze waren mij ja. vergeten. <laughs> nou jongen, ik vond dat een bijzonder moeder gedaan. En daarom hebben we hier laten komen. Een team met een griffel. Weet je wat het is? Jazeker, meneer. Oh, nou, daar hoef ik je geen geheim van te maken. Kijk eens, mooi doosje. Doosje open. Gouwe tientje. Voor jouw bijzonder moedige daad. Voor het redden van een bedreigd mensenleven. Je bent 15 jaar. En je hebt Jum. het nu dus al gedaan. Dank wel. En dan hoop ik hoop dat je zo in je leven mag doorgaan, Piet. Het is open. Theater presenteert De Diamant in de Trein. Een nieuw meesterwerk van cinematografisch kunnen. Een film waar een hele generatie mee toe zal moeten. Want zo worden ze maar eens in de 30 jaar gemaakt. De gedurfde geschiedenis van een politieman die viel voor het liefje van een gangster. In de hoofdrollen Animals de Leeuwen, Guus Hermes en Stefan van Scenario Jan Blokker, muziek Pi Schuffer. De Diamant in de Trein. Paspoorten, alstublieft. Paspoort, s'il vous plaît. Paspoorten, bitte. Dank u. Dank u. Niks aan te geven. Je hebt niet declaré. U meneerke. Uh, Jawel. Moet u eens even openmaken, hè? Uh, welke? De groene. Oh, maar die, die, die, die is van mij. Oh, wel. Maakt u dan eens even open, madame? Dat, dat kunt u niet van een dame eisen. Ik heb uh, bovendien uh, die koffer... Uh, openmaken, alstublieft. Ah! Blijft er dus bij dat u Reuventekker niet kent? Ja, daar blijf ik bij. U bent dom, juffrouw Schuifje. En u verspilt uw kostbare tijd, inspecteur. U zat in de trein naast hem. Mm -mm. Volgens getuigen zei u dat de groene koffer van u was. Later bleek dat de koffer van Reuventekker was. Hoe weet u dat? Draagt u lange onderbroeken? Zelden. Bordenknoopjes, sokophouders... Een smoking? Ach. Rookt u een pijp? Nu niet, dank u. Wilt u me voor de gek houden? U zat naast hem. Om de douanier af te leiden, zei u dat het uw koffer was. U gaf hem gelegenheid te vluchten. Waar is hij? Ik weet het niet. Ik ken hem niet. Er zijn brieven in zijn koffer gevonden, geschreven door u. Schrijft u wel eens vaker aan mensen die u niet kent? Och, dat doen we allemaal wel eens. En noemt u mannen die u niet kent Fred? Soms misschien. Lieve Fred? Dat hangt er vanaf. Juffrouw Schuifje, u noemt mij toch ook geen lieve Fred? Hoe heet u? Tom, dat doet niets ter zake. Lieve, lieve Tom. Fred. Ja, Lena. Ik ben verhoord. Maar ze hebben me vrijgelaten. Ik heb niks losgelaten. Helemaal niks. Maar we moeten weg. We moeten vluchten. Oeh. Ik ben eraan bezig. Blijf hier. Ik moet weg om alles te regelen met manketong. En de diamant. Waar is de diamant? Ja. Yeah. als je dat eens wist. En daar blijft hij voorlopig. Ik ga. Tot straks. Nee! Goedenavond. Oh. oh, wie bent u? Herkent u mijn stem niet? We hebben toch veel gepraat samen. Zal ik een lucifer aansteken? Het is donker op straat. Oh, niet nodig. Ik herken uw stem. Avonddienst, inspecteur. Mm, wij hebben altijd dienst. Mm. Bent u zomaar aan het wandelen? Bij vrienden geweest? Gaat u nooit naar vrienden? Natuurlijk. Misschien wel naar dezelfde. Hoewel. Hoewel wat? Wat zei Fred? Welke Fred? Er is voor ons alle twee maar één Fred. Of niet? Ik weet niet waar u het over heeft. Hm, over u? Over uw vrienden? Wat zat er in die koffer? Welke koffer? De groene. Ik weet van geen groene koffer. En in de trein? Ja, nou is het genoeg, hè? Ik ben al verhoord. U heeft me vrijgelaten. Wat wilt u nu nog? Nee, niks. U heeft gelijk. Laten we het over andere dingen hebben. Zullen we iets drinken? Nee, ja, ik moet nog een boodschap doen. Kom, kom, kom. De avond is nog zo vroeg. Kijk, hier is een aardig zaakje. Zullen we gaan dansen bij Blokker? Ja. <tied> Dansen? Graag. U danst verrukkelijk, Lena. Jij danst ook tamelijk goed, Tom. Voor een inspecteur. Laten we weggaan. Ik heb thuis nog een heerlijk flesje. Nog een glas? Graag, ja. Zeg, je hebt hier een leuke kamer. Ben je niet getrouwd? Nee. Nooit geweest? Nooit. Lena. Ja, Tom. Lena. Tom. Lena? Ja? Wat is dit? Wat? Dit. I I I uh... Dit is een diamant, voor Schuifje. De diamant die in de groene koffer zat. De diamant die de douanier niet mocht vinden. De diamant waarom een mens is gedood. Juffrouw Schuifje, u staat onder arrest. Ik arresteer u wegens diefstal, smokkel en medeplichtigheid aan moord. Lena, waar zit Reuvedekker? Ik kan het niet zeggen. Hou je van hem, Lena? <totstuk> Hij hielp me altijd in mijn jas. Lena, ik wil jou voortaan in je jas helpen. Waarom? Waarom? Waarom? En open, reuwe Het en spellen uit. Openmaken, openmaken. Handen omhoog. Hij is gearresteerd. Ik ben blij, Tom. En nu? We vluchten. Ik heb gesproken met, uh, met hoe heet hij? Uh... Manketoon. Ja, Manketoon. Tom, lieveling. En, waar is de diamant? Hij is goed, En daar blijft hij voorlopig. Vrienden, had ik een elektronisch brein. Dat kwam doordat ik uit verstrooidheid... de stekker van het elektrisch scheerapparaat in mijn neus stopte. Hoe? riep ik naar beneden. Is er geen stroom? Hij scheert niet. Is je neus verstopt, riep mijn vrouw. Ja, natuurlijk niet, riep ik. Wie verstopt er nou een neus? Voor alle zekerheid zocht ik toch even naar mijn neus en vond toen de stekker. Ik stopte de stekker in de goede neus en schoor mij zingend. Beneden zat mijn vrouw met mijn krant en mijn eitje. Daag, zei ik tegen het eitje en sloeg het de kop af. <racht> zeg, zei mijn vrouw, hoe oud schat jij Mies? Ha, zei ik, want ik was juist bezig met de beroving van een oude man... Hoor je het niet? vroeg mijn vrouw. Uh, uh, Jazeker, zei ik. Oud schatje, Mis. Hoe oud? vroeg mijn vrouw. Tot mijn eigen verbazing antwoordde ik. Als Mis driemaal zo oud is als drie jaar geleden, was dat is een derde van de leeftijd gelijk aan de derde machtswortel uit een nest jonge honden. <lacht> nou, zei mijn vrouw. In ieder geval ziet ze er ouder uit. Maar waarom brandt er telkens een lichtje in je hoofd? Oh, zei ik, dat is als ik iets uitreken. Ik denk dat ik een elektronisch brein heb. Dan moet je op opslag vragen, zei mevrouw. Meneer, zei ik tegen de procuratiehouwer, ik heb een elektronisch brein. Ik geef licht. Het werd tijd, meneer, zei de procuratiehouwer. Mag ik iets voor u uitrekenen, vroeg ik. Mee goed, zei de procuratiehouwer. Reken dan de bedrijfswinst over het volgend jaar maar eens uit. Ik knipperde even met mijn hoofd en antwoordde prompt: 14.381.000 gulden 17 cent. Zo, zei de procuratiehouder, dat is toch al wat? En hoeveel krijg ik? Nu knipperde ik niet alleen, maar er ging zelfs een belletje. Vier jaar met aftrek, zei ik. <lacht> een minuut later liep ik op straat uit te rekenen wat ik met een elektronisch brein in Amerika zou kunnen verdienen. Ik werd daarin gestoord door een taxi die stopte... omdat hij me blijkbaar voor een knippelbol hield. Hallo, riep de passagier terwijl hij de deur voor me opende. Hallo, step in. Oh, dank u, zei ik. Mijn vrouw is voorzien. De taxi-passagier bleek niemand minder te zijn... dan de Amerikaanse vicepresident Nixon. Niemand meer ook, trouwens. Kom mee, zei Nixon... De president zoekt een elektronisch brine. Ik weet een kroegje waar we kunnen praten. We stapten uit bij Omen Neles in de Jordaan. Wat zal het wijzen? Vroeg Omen Nelis. Eh, toe recht, op en neer, zei Nixon. <lacht> we namen plaats. Bent u bereid? Vroeg de heer Nixon. Om tegen een honorarium van uh, 10 miljoen dollar... uw capaciteit in de dienst te stellen van de wereldvrede? Nou, toen the maar, zei het is te voor een goed doel. Wat moet ik doen? Een bom ontwerpen die de Russen nog niet hebben, zei Nixon. Ik pakte een bierviltje en begon met kracht te knipperen. Alsjeblieft, heren, sprak ome Nelis. Weet meneer dat ze richtingwijzer uitstaat. Ik hield op met knipperen en schreef de formule op het bierviltje. Nixon pakte het aan en overhandelde mij een cheque van 10 miljoen. Wij hieven de glazen. Cheers! Zijn Nixon in accentloos Nederlands. Hij sloeg het klaasje achterover en toen bijna zelf. Een groepje mannen in rode hemden betrad met sikkels en hamers bewapend het vertrek. Eén man greep het bierviltje, de andere grepen Nixon en gooide hem met een plons in de gracht. Agenaardig volk, hè, die Amerikanen, zei Obernelis. Zelf hebben ze Hollywood en als je film willen maken, komen ze naar Amsterdam. <tiedacht> Kom, zei ik. Ik stap eens op. Dat is inclusief, zei Omenelis. Ik gaf Omenelis een gulden. Laat maar zitten, zei ik. Ten slotte, vrienden, bezit ik nu 10 miljoen dollar. Daar staat weliswaar tegenover dat de Russen de formule voor de bom hebben, maar daar staat weer tegenover dat het de formule is voor een zure bom. GELUIDEN. tes bras J'ai mis l'amour au monde Sur le lit chaud de l'été Quand nos deux chemins de ronde se sont égarés Au milieu des blés Entre tes bras J'ai mis l'amour sur terre au plein soleil de midi qui faisait craquer les pierres cachées sous les peaux des blés endormis le chant troublant de ton rire Passant, passant au délire Le temps, le temps de l'inscrire Au fond de mon cœur, à mon bonheur Entre tes bras, priant chaque seconde de n'en voir jamais la fin. J'ai mis notre amour au monde. À l'ombre des pins. Sur un lit de grain. Lève me réveillera entre tes bras, entre tes bras, glissant dans cette rondeur qui s'arrêtera lentement. J'ai mis notre amour au monde. Qu'il soit présent dans la nuit des temps, pour qu'il soit présent dans la nuit. Zo zong Jean-Philippe het liefdesliedje J'ai notre amour au monde. En dan nu het lied waar we eigenlijk allemaal op zitten te wachten. Ik vraag je, lief meisje, kom in mijn boot. Dan zal ik je de wonderen van de wereld laten zien. De tropische zon, paleizen in Bengalen, alles wat je maar wilt. Maar wat zit ik toch eigenlijk te dromen, want mijn boot is slechts een scheepje in een fles. Hier is het liedje waarmee Jean-Philippe op het Eurovisie Songfestival 1959 de derde prijs behaalde. Want zo is het toch niet waar, meneer Philippe? Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, nous ferons le tour du monde avec mon trois, ma jolie. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, nous n'aurons plus pour amis que la brise vagabonde et le soleil de midi. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, va mon bateau, va. Dans ton mar, claque ta voile Va mon bateau, va pour elle et moi Vogue là-bas Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui Choisis la plus belle escale Et je t'offre un paradis Oui, oui, oui, oui, oui, oui Veux-tu le ciel de Capri Ou les palais de Bengale Ou le soleil d'Hawaï Oui, oui, oui, oui, oui, oui Va, mon bateau, va Dans ce bon mar Claque ta voile Va, mon bateau, va Pour elle et moi Oui, mais voilà Mon bateau est tout petit Il dort dans une bouteille Et moi je rêve avec lui Oui, oui, oui, oui, oui, oui Quand vient la nuit nous partons Découvrir mille merveilles Dont je ne sais pas le nom Non, non, non, non, non, non. Va mon bateau, va Dans ce combat berce mon rêve Va mon bateau, va Pour elle et moi Vogue là-bas Un jour mon trois, ma jolie M'emportera loin d'ici Dans un merveilleux pays Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je ne fais pas de rêve magnifique Je ne serai jamais pour toi l'unique Tu ne sais pas toi-même Si vraiment tu m'aimes Laisse-moi cependant T'implorer doucement Un petit peu je ne demande pas par l'amour un petit peu Rien qu'une promesse dans un regard de tes yeux Ta voix que je pourrais entendre Tendre Si tu veux Sur toute la terre on ne verra que nous deux Et ce petit peu sera un tout merveilleux Immense comme le ciel si bleu Au fond J'aurais un petit coin plein de bonheur Et plein de joie Où personne d'autre au monde n'entrerait que toi Un petit peu Te donner tout, ne recevoir qu'un petit peu Faire de ta vie un paradis si tu veux Je t'aime mais toi-même trop bohème Tu ne m'aimeras quand même Qu'un peu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 Luistert naar de stem van Hilversum 3, de stem des volks. Goedenavond, goedenavond. Lieve mensen, de nationale feestdag nadert met schreden. En in verband hiermee heb ik voor u gebladerd in enige gedegen werken die aangeven hoe wij moeten feestvieren. Wij eh, kunnen dat niet zomaar, schijnt het. Wij hebben daar een boekje voor nodig. In een van deze naslagwerken las ik het volgende. Laat ons leven sober zijn, maar rijk aan feesten. Een uh, prijzenswaardig devies, maar geen eenvoudige opgave. Ik zou wel eens willen weten hoe iemand daar uitkomt. Goed. Op bladzijde 62 merkt mevrouw van der Piek Prant puntig op... feesten behoren bij het leven... Zoals torens bij het stadsbeeld. Juist, dat weten wij dus alweer. Schrijf het allen op uw scheurkalender. Schouder aan schouder, arm in arm... moeten wij gezamenlijk de pijnlijk nauwkeurige organisatie ter hand nemen... opdat de feestvreugde spontaan kan opbloeien. En het is dan noodzakelijk, ik citeer eh, voortdurend... dat de dag begint met een jeugdappel op een centraal plein... Wij krijgen dan één vlag heisen. twee lied, er staat niet bij wat, het zal wel weer plicht van ieder jongen wezen. Uh, drie, declamatie, vier, Nederland, let op uw zaak. Uh, dat is dan voor de middenstand, natuurlijk. Bent u woonachtig in een kleine stad, dan kan het volgende agendapunt bestaan uit een kleppermars. Nog altijd denk ik enigszins huiverend terug aan mijn eigen klepperjaren toen wij in ons geboorteplaatsje aangevoerd door een leider klepperaar, reeds om 4 uur s morgens de diverse Volkshemden klapperden. Zorg ervoor dat de kleppers precies 14,5 bij 3,5 centimeter zijn en een dikte van 5 millimeter niet overschrijden. Pas dan bent u verzekerd van het typisch warm getabreerde. Klap klap, dat geen enkele ziel ontroerd kan laten. Wat de versiering betreft, ik lees hier dat er bijzonder originele guirlandes te maken zijn van conservenblikjes. Er staat hier niet bij of ze vol of leeg moeten zijn. En pak een turfstrooisel. Een heel belangrijk punt is het vreugdevuur. Nog steeds verlogen zich onze zuinige aard niet... en daarom zien we haast uitsluitend kleine strovuurtjes... ook wel verdrietvuurtjes genaamd. Hang daarom niet te veel aan uw oude very old finish dressoir. Geef het een plaats in de vlammen. Iedereen zal u er dankbaar voor zijn. Zo komen wij, lees ik nu weer, tot de viering van een goed, vrolijk... en toch beschaafd <lacht> volksfeest... Dit en toch is interessant in dit verband. Het blijkt dus dat vrolijkheid en onbeschaafdheid... gemeenlijk hand in hand gaan. Maar door dit en toch weten we dat het niet hoeft. <lacht> Haha, dat lucht op. Wij werpen ons nu op een historische optocht... waarin de hertog van Alva een graag geziene figuur is. Ik begrijp niet goed waarom. Ik heb hem altijd een vrij... ...hinderlijke man gevonden die zich voortdurend bemoeide met dingen die hem niet aangingen. Maar wij schijnen in die tachtig jaar blijkbaar toch aan hem gehecht geraakt te zijn. <lacht> wij eindigen de dag weer met een appel. Nu een avondappel, uiteraard. En hier komt dan even een suggestie van mijzelf... Het lijkt mij aardig dat terwijl de stad- of dorpsbewoners... in een tevoren gegraven kuil bijeen zitten... het woord wordt gevoerd door een goed spreker. Wat er gesproken wordt, is van minder belang als het maar woorden zijn. Ik zelf vervul verscheidene feestspreekbeurten. Dus uh, wilt u nog van mijn eloquentie gebruik maken? Meld het snel, anders ben ik volgeboekt. En terwijl het vuurwerk het zwerk kiest, laat ik u in de kuil achter en ga zelf feesten, misschien zelfs wel buiten mijn boekje, tot zaterdag! We waren op plein 8 uur 13 samen met Andrea Domburg... en de Leven Hattie Blok, Maya Bauma, Guus Hermes... Luc Lutz, Stefan van Brandenberg, Koen Flink, Joop Fischer junior Harry Knap, Theo Eertmans, Dix Schallis, Sem Nijveen... en Dol van der Linden's Metropoolorkest. De buitenlandse gast was Jean-Philippe. Teksten Hattie Blok, Jan Blokker, Piet Heil, Willy van Hemert... Harry Knap, Kees Tip en Benny Vreden. Arrangementen, Pies Scheffer en Bert Peets. Samenstelling en regie, Joop Koopman. 8 uur 13, tussen de dagen met kopzorgen in. Plein 8 uur 13, feestelijk eindpunt en vrolijk begin. Oh, oh. Daar gaat de man met ballonnen en daar gaat de snaaltikker naar. Daar vind je onder jezelf weer en elkaar op een bankje hier en daar. Plein acht uur 13, tussen de huizen van ieders een plicht. Plein achter uur 13, onder de bomen met sprankelend licht. Waarof je gisteren ook had moeten zijn, en waarof je maandag misschien nog wil komen. De vaste handen van iedere mijn is ons plein, is ons plein, is ons plein, is ons plein. Plein achter uur 13, plein achter uur 13, plein 8 uur 13. Plein 8 uur 13. Ja, en dat applaus. Goldplein 8 uur 13. Dat was een programma van de VARA, eerder uitgezonden in mei 1959. Met een keur aan medewerkers van wie een groot aantal... inmiddels naar de eeuwige jachtvelden is vertrokken. En dat zal u niet verbazen met een vlucht in een zo lang vervlogen verleden. Het is mooi dat dit materiaal bewaard is gebleven... zodat we allemaal weer even waren. Voor informatie over onze programma's verwijs ik u graag naar onze site www.nachtvluchten.fm. Daar kunt u onze verschillende uren ook opnieuw beluisteren. En daar staan ook weer twee prijsvragen voor u klaar. Eentje met betrekking tot de gast van vorige week, Yvonne Floor, schrijfster van het boek De Oestercompagnie over bipolaire stoornissen. Daarover later misschien meer. We gaan er zometeen even uit voor het NWS Journaal van drie uur. En dan zijn we graag weer bij u terug. Tot zo.